Femke Woldhuis met het NOS Journaal. Israël zijn een bestand overeengekomen. Dat hebben VN-baas Ban Ki-moon en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry bekendgemaakt. Het humanitaire bestand gaat vanochtend om 7 uur Nederlandse tijd in en zal 72 uur duren. Het zal worden gebruikt om verder te onderhandelen. Israël zal zijn strijdkrachten wel in Gaza houden. De oorlog tussen Israël en Hamas duurt inmiddels 25 dagen. Burgemeester Ruud Nederveen van Bloemendaal mag blijven. Hij kwam onder vuur te liggen na een uitzending van Eén Vandaag... waarin hij werd beschuldigd van intimidatie, oplichting en het doodmaken van de lokale pers. De gemeente zou geprobeerd hebben negatieve publiciteit in een lokale krant tegen te houden. De motie van wantrouwen werd uiteindelijk met een meerderheid van de raad verworpen. Bij verschillende gasexplosies in de Taiwanese stad Kaohsiung zijn zeker 15 doden gevallen. Meer dan 200 mensen raakten gewond. De explosies zouden zijn veroorzaakt door breuken in een gasleiding. Volgens Chinese media zijn verschillende wegen door de explosie zwaar beschadigd, sloegen auto's door de kracht van de explosie over de kop en vlogen een aantal gebouwen in brand. Bij het Noord-Hollandse Juliana Dorp is een vrouw verdronken die twee kinderen uit de zee wilde redden. Ze dacht dat de kinderen een kopje onder dreigden te gaan en raakte zelf onwel. Ze kon niet meer gereanimeerd worden. Intussen waren de kinderen zelf op het droge gekomen, zij zijn ongedeerd. Het weer Vannacht daalt de temperatuur tot 13 graden. Er zijn wat wolkenvelden. Morgen periode met zon, dan is het 23 tot 27 graden. Morgenavond in Limburg kans op een bui en in het weekend kan in het hele land een bui vallen. Het blijft warm. Dit was het. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. I'm gonna be kinda of right tonight. Fellas, we gonna talk about a girl who's late, huh? Fellas, can I get you to put your hands together Um Thank <laughs> you. Confession, I'll be the quick relief to all your stressing. It's a thin line between love and hate. Is you really real or is you really fake? Got my soldier standing on my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 sex six, six, sex, sex, sex, six, sex, crime, crime, crime, six,